Twee anderen werden opgepakt voor het negeren van het noodbevel. Zij probeerden herhaaldelijk de stad binnen te komen. 120 mensen is de toegang tot Arnhem geweigerd. Ze hadden onder meer alcohol in hun auto liggen... en geen goede reden om naar de stad te komen. Volgens de politie en de gemeente hebben de maatregelen... om ongeregeldheden te voorkomen gewerkt. De regering van Honduras zet voortaan militairen in om bussen te beveiligen... In de hoofdstad Tegucigalpa en San Pedro Sula, de tweede stad van Honduras... rijden voortaan in elke stadsbus twee gewapende militairen mee. Bussen in Honduras staan bekend als onveilig... en worden geregeld overvallen door benders. De president van Honduras hoopt dat het inzetten van militairen... leidt tot minder criminaliteit. Hij zegt dat de maatregel politieagenten meer tijd geeft... om in achterstandswijken te surveilleren. Het weer bewolkt en af en toe wat regen. Ochtends verandert er weinig. In de middag vanuit het westen opklaringen... bij een temperatuur van ongeveer 16 graden. Zondag droog en vrij zonnig. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. VPRO. Woord. Hier is Nora Romanesco.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 We laveren langs kwijtgeraakte reportages... verloren gewaande programma's en afgestofte parels. Uit schatkist en prullenbak. Lange reportages, freaky items, open deuren... en ook verrassingen, kan ik u vertellen. Alles komt aan bod. U bent weer bij Woord. De hele nacht lang dwalen we door de afgelopen eeuw. Vannacht kunt u onder meer gaan luisteren naar De Dieren. We gaan met de trein. En we maken een rondgang door een blank en zwart ghetto in Amerika. In het eerste uur hebben we het over de geschiedenis van de kraakbeweging in Nederland. 1 oktober 2010 markeerde het einde van een tijdperk. Op die dag trad in Nederland officieel het kraakverbod in werking. Tot die datum was Nederland een van de weinige landen... waar kraken onder bepaalde omstandigheden niet verboden was bij de wet. Wanneer een pand langer dan 12 maanden niet in gebruik was geweest... werden de krakers niet vervolgd. Het enige strafbare aspect was de vernieling die kon ontstaan bij het binnengaan. Het kraken van huizen kent een lange geschiedenis... die voor het eerst vaste vormen begint te krijgen bij de provo's in de late jaren 60. U hoort een vroege reportage uit VPRO Vrijdag van Peter Flik. Hij bezocht in augustus 1971 de Tilburgse afbraakwijk Groeseind... en sprak daar onder meer met oorspronkelijke bewoners en krakers. Dit is wethouder Baggerman van Tilburg. Heeft u wel eens een gesprek met een kraker gehad? Ik ga uh, u een aardig geval vertellen. Er was hier een glazenwasser in mijn kamer... Die was hier aan het glazen wassen. Die sprak mij aan. En die zegt, meneer, ik ben een kraker. Ik zeg, zo jongen, dat is niet zo mooi. Dat jij in, in strijd handelt met de wet. Ze zegt hij, ja meneer, maar dan moet u eens goed luisteren. Ik, had een, uh, ik zat in een onmogelijke situatie. Ik had twee kinderen. En wat doe je dan? Uh, ik was echt een urgent geval. Maar uh, hulp bleef uit. En uh, ja, wat doe je dan? Ik zeg, nou, ik kan het wel begrijpen. Ik kan het toch wel begrijpen, als je op straat staat... dat je een dak boven je hoofd zoekt, dat je praktisch op straat staat. Nou, we zullen eens kijken wat we voor je kunnen doen. Ik had het een enorm geluk. Ik belde de gemeentelijke woningdienst op... en we hadden toevallig die ochtend een woning vrijgekregen... die we kortlings tevoren gekocht hadden. In een uh, straat, in een, een, een hele mooie straat. Wij ik zeg, hey, die man, wil je daar en daar naartoe? Het was een woning op de weg. Nou, graag, meneer, zei hij, graag. Ik zeg, nou, ga dan de sleutel me halen. Niet iedere urgente woningzoekende is glazenwassen en komt aan uw raam. Och, maar u moet niet vergeten dat in een stad als, als Tilburg toch de afstand tussen bestuurder en bestuurder niet zo groot is. Dit is, zoals we al zeiden, wethouder Baggerman van Tilburg. Peter Flik zocht hem op naar aanleiding van de moeilijkheden in de wijk Groeseind. De gemeente wil deze nog niet zo oude nieuwbouwwijk slopen ten bate van een verkeerscircuit. Maar de plannen werden zo lang gewijzigd en uitgesteld dat Krakers in januari van dit jaar besloten om de leeggemaakte woningen weer te betrekken. Een actiegroep probeerde zowel Krakers als oorspronkelijke bewoners in verzet te laten komen tegen het beleid van de gemeente Tilburg, tegen de gedwongen verhuizing naar meestal duurdere woningen en tegen het gedwongen loslaten van de in de laatste twintig jaar gegroeide onderlinge betrekkingen. Het overgrote deel van de nu verplaatste bewoners is in een veel duurdere woning terechtgekomen. Ook al omdat zij in Groeseind relatief goedkoop woonden. De krakers zijn in de afgelopen weken verdreven door politie en slopers. U hoort nu krakers, de wethouder, een oorspronkelijke bewoner en aan het eind het actiecomité Groeseind. Nou, S'morgens om een uur of half elf stond er zo'n... Uh... 16 politieauto's in een overval rijden. Toen zijn ze ineens begonnen met de daken af te breken, zonder de mensen in te lichten. Terwijl er nog veel mensen op de zolder liepen en dergelijke. Nou, ineens de daken eraf, zonder van tevoren iets gezegd te hebben. Ja, maar dan eigenlijk zo nog. Ja. Hij zegt het is verschrikkelijk. Als wij gewoon een aanziening hadden gekregen, die datum, willen we dat jullie de boel ontruimd hebben, dat jullie weg zijn. Dan was er niks gebeurd. Maar hij ligt naast morgens te slapen, zegt. En ze beginnen daar die, dak, die, die dakpannen af te gooien. En hebben hun zo'n zo uitbouwkamer waar ze beneden sliepen... meer zo'n zelfgebouwde serre. En dan viel dan maar in die kamer. Alles, alles is vernield van hem. Ja, dat is inderdaad zo geschiet. Wethouder Bagerman van Tilburg. Uh, u weet volgens de huidige jurisprudentie... als een uh, woning gekraakt is... dan mag je die kraker zomaar niet uitgooien en gaan slopen. Je mag dus niet het huis binnendringen... want dan maak je schuldig aan huisvredebreuk... Maar niemand belet de eigenaar van het pand om zonder huisvredebreuk te plegen zijn huis zoveel mogelijk te slopen. Dat is niet in strijd met enige wettelijke bepaling. Als, uh, als hier slopers komen, wat doet u dan? Nou, dan jorgen ze mee geweld weg. Ik heb er geen een jaar voor over. Eerst een goeie van mijn. en naast wordt hier niks afgebroken, nog geen pan. Ja, zo ben ik. Dan mag een jorgen erbij. Maar je ja, bij, maar als je hier zo komen slopen. Zonder aanzegging, Zonder aanzegging, iets... zonder, zonder iets te laten weten, en zo, ja. dan, dan, dan pak ik dan met een koevoet. <lacht> Iedereen, onverschillig biedt. het bied is. Of het nou een, een burgemeester is, of een nou adjudant, of een officier, of een, een commandant, dan kan me niet schelen. Kraken is natuurlijk in strijd met onze rechtsorde. En kraken kan dus niet worden toegestaan. Anderzijds kan ik mij voorstellen dat er mensen zijn in een noodsituatie. Ik geloof dat bij de krakers in het Groeseind... een enkel urgentiegeval was. Ik ken er daar wel enkele van. Maar ik geloof ook dat in het Groeseind... de kraakactie voornamelijk begonnen is... met het oogmerk alleen maar om te kraken... zonder dat men zoveel urgente gevallen had. Hoe woont het hier? Goed. Zit hier goed hoor. Ja, nee, geen gas, geen licht en geen water. De hemmen niet. En dan krijg ik ook geen. En ik moet dan in, in november een kleinere krijgen. De tweede. Uh, geen gas, geen water en geen licht, dat geldt alleen voor de krakers. Dat geldt niet voor de normale bewoners. Die hebben hun gas, water en licht. We hebben de krakers die in die panden zijn komen zitten... waar geen gas, water en licht was, geen gas, geen water en geen licht gegeven. Ik ben bij een familie geweest. Het, uh... Hier op de kaart is die woning als groen aangegeven. Daar woont een vrouw, die is, uh, ik geloof, van het tweede kindje zes maanden in verwachting. En die heeft al die tijd sinds januari dat ze daar woont. Geen gas, geen water en geen licht. Ik kan u wel verzekeren dat uh, als ze daar nog zou zitten... en uh, die kleine moet geboren worden... dat als ze zich meldt dat ze één à twee maanden voor die bevalling... wel water en wel gas en wel licht als dit mogelijk is krijgt. Ze weten zelf nog niet eens met het plan... Ze zijn ermee begonnen, maar ze zitten er zelf mee in de wacht. Ze weten nu dat afgelopen. Nee, want dat, dat zou een grote diamantkruising worden. Daar is al gewoon overgegaan ja. tot een viaduct met een klein klaverblaadje. En dat is ook niet duur dat het geld meer. Ja, en de rest zeggen ze, nou, dan breken, het is een prestigie kwestie. Dan breken we die huizen maar af, want dan zetten ze maar een dure fletsel. Ja. ja. Maar ze vergeten. En zoals is die oude buurman, hè, die zit te huilen. Ik heb hier mijn lief en leed geleid, zegt hij. De fout is geweest dat wij altijd in onze stad... Panden die we aankochten voor sloop te zijnige tijd... dat we die altijd, als ze nog een jaar of langer bleven staan... in gebruik gaven aan de Stichting Studentenhuisvesting. Door een wat verkeerde tijdsplanning... vooral ontstaan door de voortdurende wijziging in de plannen... eerst zou er een veel duurdere kruising komen... Eh, is de aanvankelijke mening dat deze woningen... met enkele maanden ontruimd zouden worden is niet uitgekomen. Daardoor bleven deze woningen veel langer dan een jaar leeg staan. Een aantal althans. En dat heeft geleid tot uh, de ingreep van de krakers, zou ik zeggen. Hoe woont het hier in de buurt nu? Nou, op het moment is het helemaal je leven meer. Hè? Want ja, vanmorgen ook werden we om tien voor zes wel wakker geschrokken... door die uh, bulldozers. Nou, en mijn dochter die is pastisch. Nou, die, uh, die gilde heel de buurt bij elkaar. Die dachten dat ze hier met ons huis bezig waren... En die kan helemaal niet lopen of niks, dus die dacht toch, uh, ons huis gaat eraan, hè? Nou, dat was vanmorgen om tien voor zes. Worden jullie daar van tevoren in kennis gesteld? Dat nee, zo... we zijn helemaal niet van tevoren in kennis gesteld, helemaal niet. Vind je het niet meer leuk hier? Nee. Waarom niet? Omdat die beelden ons alle huis brengt en dan denk ik dat ze ons huis af aanbreken zijn. Hoe doen ze het dan, hè? Met een beeldoos met zijn bak en, en als je dat op de wagen leid, hè, dan wordt het geweld. En dan schrik ik water en dan begin ik te gillen. Dan moeten we ook dit vertellen. De echte krakers, dat noemen ze de goede krakers, die zijn nu bijna allemaal weggegaan. Uit zichzelf? Uit zichzelf, ja, omdat ze toch zagen helemaal geen oplossing. Het comité stond niet meer achter ze. Die heeft zijn eigen teruggetrokken. Ja, ze zijn allemaal wel op vakantie geweest, daar zijn ze wel. Van, van het comité? Ja, natuurlijk. Want zelf trekken ze ook van de sociale dienst. Dan kunnen van die centjes kunnen ze ook niet op vakantie gaan. Het comité, dat waren niet de kraken zelf. Ja, nee, dat, de krakers zelf niet. Die zijn er wel bijgekomen, omdat ze mensen nodig hadden. Want zelf, het comité zelf heeft niet gekraakt. En wie zaten er dan wel in? Dan waren dat studenten of zo? Dat, we zijn studenten van de sportacademie en uh, van de hogeschool. Uh, heel veel van de kunstacademie, hier van de bosweg. En uh, ja, dat noemen ze Ja, En, uh, en uh, nou, daar zitten hier nog op verschillende die, verschillen die, die uh, kandidaat economie hebben gehad. Net zoals Jozef en Maurice. En uh, die andere, die is uh, op conservatorium zit. Ik weet niet of u de heer Paul van Ewij kent, dat is het gemeenteraadslid van de PSP. Die komt het alleen niet meer aan. Hij zegt: Ik heb helemaal geen. Want die deed er, heeft er ook in het begin veel voor gedaan, maar die kon het alleen niet meer aan. Die is nou zo ver aan toe dat hij eerder zelf naar een psychiatrische inrichting moet. De krakers zijn alleen gelaten? Ja, die zijn helemaal gewoon die zijn in de, in de, in de rempje gezet, zeg maar. Nadat er een aantal maanden gewoon bijzonder intensief gewerkt is door, door het actiecomité. Dit is Wilbert Willems van het actiecomité Groes En eh, die hebben zich toen lang niet meer zo intensief voor die zaak kunnen inzetten. En toen is de grootste verantwoordelijkheid op de krakers zelf komen liggen... En eh, die waren eh, nauwelijks georganiseerd om eh, de actie gewoon voor te zetten in de, op de manier waarop die van tevoren plaatsvond. Eh, namelijk door een stuk sociale actie in de wijk eh, door te kunnen, voor te kunnen zetten. Maar dat had zijn oorsprong weer in het feit dat de mensen niet meer gemotiveerd waren om tot verdere actie tegen de gemeente te komen. Men was als het ware tevreden gesteld de met de een hogere verhuiskostenvergoeding. Door de gemeente? Ja, door de gemeente door wat er toen allemaal bereikt is. En uh, dat was voor ons maar een onderdeel van het hele project wat we wilden hebben. Namelijk een, een, gewoon een veel duidelijker aantonen van het uh, van ondemocratische wijze van besturen van de gemeente. Als ik uh, het zo samenvat, dat het actiecomité wel gemotiveerd was als we op vakantie ging en de krakers waren niet geno genoeg gemotiveerd en bleven er zitten. Uh, ja, ik denk dat je het dan een beetje zwart-wit stelt... Uh, de mensen gingen niet zomaar op vakantie. Hè? De mensen gingen op vakantie en uh, die gingen er uit omdat men zelf, uh, voor zichzelf niet meer zou hangen om daarmee bezig te blijven. Werkt het actiecomité nog? Nou, ik hoor er heel weinig van en ik zie er heel weinig van. Ik geloof niet dat er nog iets gedaan wordt. Ja. Ik geloof het ook niet, want ze zijn praktisch allemaal weg hier. Uh, als het bijvoorbeeld zo was geweest dat de mensen eerder in de gaten hadden gekregen... dat ze door uh, nog meer terug te vechten tegen de gemeente... Uh, enig zicht hadden gehad op behoud van hun wijk... dan uh, was waarschijnlijk de actie wel degelijk gecontinueerd geworden. De zaak in de Groesijn lijkt een beetje een soort verloren zaak. Ja, dat is duidelijk. We kunnen het inderdaad een verloren zaak noemen. Dat is ook begrijpelijk omdat het een wijk in, afbouw, in afbraak is. Ja, Daar verzetten jullie juist tegen. Ja, maar op een gegeven moment als die afbraak doorgaat... dan kun je niet meer in het luchtledig een actie voeren zonder mensen... Alleen krakers die er nog zitten en die dus inderdaad wel uh, uh, voor een gedeelte, voor een klein gedeelte, uh, laat ik zeggen voor de helft, gemotiveerd zijn om verder te gaan. Maar als je dan vecht tegen een bierkaai waar toch geen enkele oplossing voor is omdat de slopershamer toch komt, dan kun je er wel voor gaan staan en je kunt eventueel gaan schieten ofzo. Maar uh, de afbraak gaat door. Jij bent een van de laatste krakers in de het Is de Groezeind een verloren, verloren actie? Nou, voor mij is het beslist geen verloren actie en uh, geen verloren zaak. En ik geloof ook niet voor de mensen die er nu nog erbij zitten. Ik wil dus enkele positieve punten opnoemen die wij, dacht ik, gevonden hadden. Dat was in de eerste plaats... Uh, het, uh, in de eerste plaats die verhuiskosten. Uh, in de tweede plaats dat we nu stel mensen hebben gevonden... een groepje kraken die erg homogeen zijn. En waar we dus in, in de loop der tijd een verdere acties op kunnen terugvallen. Uh, in de derde plaats dat de gemeente uh, dusdanig... Uh, in de war is gebracht... dat ze waarschijnlijk bij een volgende uh, sloopactie... Uh, andere maatregelen moeten uh, treffen. Of het iets handiger aanpakken. Of, nou, of het iets handiger aanpakken. Maar uh, de gemeente is tamelijk onhandig. En, uh, ja, is... <laughs> nou, de gemeente is onhandig. Um, dus de, daar, daar kunnen we waarschijnlijk wel over praten nog. Uh, de bewoners zelf, uh, waar we nu nog contact mee hebben... die uh, zijn op dit moment... Uh, ja, dacht ik wel erg positief op de hand van de krakers of op de gedachte die erachter zit. Dat was het wel eens een beetje. Ja, en dat was het wel zo'n beetje in 1971. Een aantal jaren later ging het er al heel wat professioneler... en ook veel heftiger aan toe. De kraakbeweging groeide fors tot 1980. Dat was het jaar van de grote krakers rellen. En geen woning, geen kroning. Veel mensen vonden de rellen rondom de kroning van koningin Beatrix te ver gaan... en keerden zich af van de beweging. Kraken bleef echter nog tot ver in de jaren 80 een populaire manier om een woning te vinden. Zeker in steden als Amsterdam. En Nijmegen. In juli 1983 was er in de wereldstad een lange reportage te horen over kraken in de Amsterdamse staatsliedenbuurt. U hoort een deel van die reportage gemakkelijk open te krijgen. Er is een rijtje stukje, je kunt met je arm door het rijtje en dan kun je schuiven maken. Dan heb je de achterkant open, dan moet er uh, de voorkant moet een beetje gebakideerd worden. We hebben spiralen meegenomen, er zijn fretbouten en er is uh, gereedschap. En dan kan er uh, voor een nieuwe uh, een nieuw deurslot in. Dat is het eens eigenlijk. En, en, en ja, dan kan die, voor die, die voorruimte waarschijnlijk het beste een beetje worden ingericht. Ja, ja met, met dat meubels en zo. God, die... Ja, dat is bij allebei die ruimtes zo, hè, een voorruimte. Zo. Die nou gewoon uh... ja, allerlei dezelfde maken zo. Ja. En daar hangen wij een briefje te gaan, maar het is gekraakt en er wonen mensen. Ja. Hoi. Moet je niet we moet eerst opgevoerd worden. Dat moet wat worden, moet Nou, dat kan In Amsterdam zijn op dit moment 64.000 geregistreerde woningzoekenden. Vanaf 1947 probeert de gemeente door middel van woningdistributie... een eerlijke verdeling van de woningen te bereiken. Hiervoor heeft ze de gemeentelijke dienst herhuisvesting in het leven geroepen... oftewel de GDH. Helaas blijkt het wachten op een woning vaak zo'n vijf tot zes jaar te kunnen duren in Amsterdam. En daarom wordt er steeds meer gekraakt. In de staatsliedenbuurt heeft het kraken grote vormen aangenomen. Zo'n 1500 woningen zijn daar inmiddels gekraakt... en iedere week komen er gemiddeld twee bij. Kraken is daar niet alleen maar je een woning toe-eigenen... het is een manier van leven geworden. De Krakers hebben daar een geheel eigen vorm van stadsorganisatie opgezet. Hoe dit alles mogelijk is en hoe men van de nood een deugd maakt... Carolien Hanke in de staatsliedenbuurt. De geschiedenis hier is dat 90 deze buurt met kraken te maken heeft gehad. Vroeger hebben heel veel mensen ook zelf gekraakt... die nu al de hele tijd wonen, dus ouderen. Er wordt gekraakt door, laten we zeggen, 16 jaar tot 80. We hebben hier uh, veel uh, mensen die... bijvoorbeeld in 74 jaar uh, heb ik nog mensen geholpen... en een, een bejaardstel van, van in de 60. En dat, dat gebeurt ook regelmatig. He, dus families kraken hier gescheiden... Uh, personen kraken, dus bijstandsmoeders. Uh, je kan alle bevolkingsgroepen uh, opnoemen die kraken hier. En uh, 90 nu nog 90 wat er leeg komt, wordt gekraakt. En dat is dan ook een officieel cijfer. Maar hoe kan dat nou? Waarom komt de ME niet naar jullie toe om je eruit te zetten? Ja, dat kunnen ze wel doen. Uh, militair zullen ze het ook wel winnen. Maar je krijgt een enorme slagveld. Dat ten eerste, en niet alleen... Een uh, paar jongere kraakers contra ME. Een hele buurt uh, komt in opstand. Dat is het probleem. Omdat de hele buurt achter ons staat, vechten ze niet alleen tegen die paar kraakers, maar tegen de hele buurt. En dat kunnen ze naar buiten toe nooit verantwoorden. Je kunt wel een paar kraakers uit een kraak van schoppen, maar als de hele buurt uh, zich gaat verzetten, dan is er veel meer aan de hand. Dat is niet alleen dat. Als je thuis dat ze het veroveren, zo'n pandje naar een slagveld. Wat veroveren ze dan? Een paar vloerbalken en, uh, en een tochtig hol. Wie wil daarop zitten? Als ME daar permanent op gewonen, wordt het een permanente veldslag. En daar is. De, de, de, de politici zijn gebaat bij rust in hun stad. En die krijgen ze niet. En uh, ME zal er op een gegeven moment weg moeten. Niemand gaat erin. Want het, het leuke is ook dat de, de, de hele kraakgeschiedenis door hier. Als er uh, vanuit GDA bewoners, dus de gemeentelijke Dienst Herhuisvesting, bewoners gestuurd werden na een gekraakt pand. gingen met... Of we gingen met die bewoners opnieuw ergens anders kraken en die moesten wel gelegaliseerd worden. Of die mensen weigerden op een bewoond pand te gaan zitten en werden solidair met onze actie. Dus niemand komt op zo'n pand en dat betekent op het moment dat uh, uh, de ME hun hielen lichten, dan gaan wij knappen weer keurig de zaak op en komt de bewoner weer terug. Dus een bewoonster. Dus uh, het rendement is nul voor hun. Dus jullie passeren gewoon de gemeentelijke dienst herhuisvesting op die manier? Nou, je moet het alleen. Uh, sinds de gemeentelijke dienst herhuisvesting in Amsterdam aan het werk is, in 1947... is er met name in deze buurt ontzettend uh, hard gekraakt. Mensen hebben zich nooit aan de normen van herhuisvesting gehouden. Uh, en sinds 1975 of zo is hier een kraakspreekuur gestart. En sindsdien wordt systematisch het GDH... Uh, woningen van het GDH gekraakt maar ook veel herder ter discussie gesteld we treden veel openlijker naar buiten als het stille wilde kraken wat altijd gebeurd is in deze buur Je kunt er ook van uitgaan waarom bestaat het GDH uh, mensen die geld genoeg hebben daar is geen woning nood voor daar wordt gewoon ook uh, helemaal niet voor gedistribueerd niet nodig, alles wordt gekocht er bestaat zelfs een overschot aan woningen voor dit soort mensen. Het is zuiver alleen een soort armoedekwestie. Men wil de schaarste verdelen onder de mensen die juist geen duurwoning kunnen betalen. Nou, stel je voor dat al die mensen die op de wachtlijst staan... die wachtlijst wordt nog steeds elk jaar groter. Het is nu 64.000 geregistreerd en waarschijnlijk dubbele met de ongeregistreerde dubbele... Te betekken, dus dat betekent dat die al die mensen naar de verantwoordelijke zouden redden. Naar de politici. Een, een, een enorme, uh, je zou een enorme oorlog krijgen. Dus uh, het GDH werkt als een, een perfect buffer... tussen ontevreden woningzoekenden en de politici, verantwoordelijken. Dus uh, ze moeten op een of andere manier om het werkzaam te houden... de eigenaren te houden. Dus er worden ontzettend veel dealtjes gemaakt. Concessies gedaan. En... Uh, er worden bijvoorbeeld mensen gestuurd naar een woning... en de eigenaar zegt, oké, okay, je mag erop als je 3000 vullen sleutelgeld betaalt. Uh, ze gaan terug naar het GDA en zeggen, ja, maar dat wil ik niet. Uh, Zo'n ambtenaar zegt dan, ja, als je er toch op wil snel, dan zou je het wel moeten betalen. Terwijl er een, vroeger een, een holle sleutelgeldcommissie was... Heeft, nou, die hebben niks gedaan, om dat, uh, dat soort zaken aan de tand te voelen... En, uh, en juridisch te vervolgen. Nou, tegenwoordig proberen ze dat met twintig zaken eindelijk... maar zelfs daar zit haast nauwelijks uh, uh, schot in. Dus uh, voor naar eigenaren toe zijn er geen dwangmiddelen... maar naar de woningzoekende wel. Want als die uiteindelijk toch een woning pakken... krijgen ze een ontruiming aan hun broek. En uh, nou, dus uh, het is ook vaak stuivertje wisselen. De ene urgente wordt voor de ander ontruimt. En dat is het essentiële punt. Bij ons bestaan er geen ur meer urgenten. Iedereen die een woning nodig heeft, die is urgent. En er bestaat niet iemand... Kijk, ze maken dan een zieligheidstophit. Hoe meer armen en benen en andere ledematen je verliest, is de hoger in de ranglijst, dus sneller heb je een woning. Wat zij dus doen is woningzoekende uitspelen van jij bent nog niet aan de beurt, want hij wacht langer of zij wacht langer. En daardoor speel je die mensen uit. Ze zullen zeggen, oh ja, ik moet nog wachten, want die staat er langer op. En zo speel je ze uit. Maar het is natuurlijk zo dat iemand die vijf jaar wacht misschien toch wel eerder recht heeft op een woning dan iemand die nog maar één jaar wacht. Goed, laten we het eens dus op voedsel gooien. Als er te weinig voedsel is, dan heeft iemand die vijf jaar wacht, nou ja, die, dan kan je het brood naar de kist brengen. Snap je, wonen moet elke dag. Dus, ja, maar is dat wel te vergelijken met voedsel? Want kijk, je kan natuurlijk altijd wel ergens een zolderkamer huren. Zo. Dat kan juist niet. Dat bestrijd ik. Het enigste wat er, sorry, enigste wat er is, is, zijn lege woningen die gekraakt kunnen worden. Want ze worden, eh, als GDA beschikking kreeg over 5000, 6000 lege woningen ineens... hebben ze nog ineens de capaciteit om het te verwerken. Eh, ze verwerken 11.000 woningzoekenden per jaar. Uh, er zijn meer woningen leeg, want dat kunnen ze niet verwerken. Ze hebben, hebben die koppelingsvermogen niet. En uh, nou, dan, dan kan je ook nog zeggen van uh, het, het functioneert dus bij hun zelf al niet. Uh, het enige wat die mensen kunnen doen is inderdaad kraken. Maar in wezen ver, verwerpen we het hele GDA-gedoe hiermee. En uh, vooral de afdeling Ontruimingen, want die draait het best van die afdeling. En uh, van, die, uh, van het GDA. En een afdeling om eigenaren aan te pakken bestaat helemaal niet. Kijk, als GDA zou bestaan om, uh, uh, uit een afdeling die uh, eigenaren aanpakken, huur uh, normaliseren tot betaalbaar, dan zou zeggen: GDA daar werken we mee samen. Maar het is precies het tegenovergestelde. De woning wordt leeggemaakt door de deurwaarde, wordt opnieuw in bezit genomen door de eigenaar, en die zet er iemand voor 3000 gulden sleutelgeld op. Of 7000 gulden, dat zijn de prijzen ongeveer tegenwoordig. Jullie zijn dan een groep die een kraakspreekuur houdt. Ja. En hoe zit dat in elkaar? Nou, Wij kraken dus met de woningzoekenden... die hier komen inderdaad op een, een kraakspreekuur. We hebben allerlei punten in de buurt... dus die verschillende activiteiten ontwikkeld. Dus allerlei winkelruimtes gekraakt... Uh, en uh, allerlei loodsen en, enzovoort. En dat zijn een stuk of twaalf, dertien. En in elke ruimte wordt een activiteit ontwikkeld. De meeste ruimtes zijn gericht op informatie geven... Uh, dus een van de ruimtes zoals dit, daar uh, heb je een, een kraakspreekuur twee keer per week in. En uh, nou, dan hebben we ook dagelijks onze uh, informatie uh, doorgiften. En dat kan door bijvoorbeeld een, een kraakkoffiehuiscafé zijn. Het kan door bepaalde uh, winkelruit informatie. Uh, we hebben ook een uh, ruimte, of binnenkort meerdere ruimtes... die BAK heette, dus buurtactiviteitencollectief. En op die manier wordt uh, ook uh, allerlei uh, dingen gedaan om niet alleen over kraken, maar ook over allerlei woonlasten, allerlei problemen rond het wonen en nou, heel maatschappelijke problemen worden hier opgelost of aangekaart. Het hoeft niet alleen maar over kraken te gaan? Nee hoor, dus het, als mensen met een uitkering problemen hebben, is een, er loopt er ook genoeg ervaring hier rond om dat af uh, te handelen. Nou, we hebben ook meestal uh, dan via de spreekuren en via de, act, uh, zeggen, de andere informatiecentra, hoe je het ook noemen wilt, steunpunten. Gaan we dan de acties coördineren? Bijvoorbeeld in die huurstrijd, verstaking en uh, laat zeggen, uh, huurverlaging. Uh, gaan we nu een aantal, groot aantal panden tegelijk begeleiden, of met die mensen de actie coördineren. Dat wil zeggen dat die actie veel breder, veel groter wordt. En dan uh, natuurlijk zit daar uh, onherroepelijk ook de alarmlijn aan verbonden. We hebben een alarmlijst. Als eigenaren uh, toch gaan optreden, op de harde of op een andere manier... dan treden wij ook op. En uh, dat kan je alleen gezamenlijk. Onze kracht is zich dus, uh, in de steun van de buurtbewoners... en van onze getalders op een gegeven moment. Wanneer ben jij, uh, heb jij de stap genomen om te gaan kraken? Ik uh, ben ook afkomstig van buiten Amsterdam, heb eerst uh, gehuurd een beroerde zolderkamer met geen, uh, geen faciliteiten tegen een belachelijk hoge prijs. Dat werd uh, op een gegeven moment uh, veel te kort gedaan door de lekkage. Toen werden we gedwongen om uh, op zoek te gaan naar andere huisvesting. En zijn er op zoals honderdduizenden mensen in Amsterdam erin getrapt uh, dat we vijfduizend gulden overnamen voor een, voor een illegale etage betaald hebben. Nou dat hebben we ons op een gegeven moment uh, gerealiseerd. En uh, ja, dan, dan, dan spreekt de buurt en uh, de omgeving waar je woont ook een, uh, ook een woordje mee. Dan ga je op een gegeven moment je, je daaraan aanpassen en, en de, de goede doelen daarachter zien. Dus er gebeurt uh, alle woningen kraken, gebeurt niet met, alleen met een breekijzer. Je kunt ook heel toevallig in een situatie verzeild raken en op een gegeven moment achterkomen dat je dan illegaal woont dus kraakt de meeste mensen beseffen niet dat ze gekraakt hebben. Dus uh, dat ze via een sleuteltje binnengekomen zijn... maar toch illegaal wonen. Dat, uh, dat komen ze meestal uh, via een ontruimingsbevel erachter. En dan komen ze hier, want dat is ook een van de belangrijkste dingen. Vanuit het spreekuur worden ook uh, acties georganiseerd tegen ontruimingen. Dus alle ontruimingen die, waar wij van op de hoogte zijn... worden hier tegengehouden. Of het, uh, tegenwoordig ook de juridische. En, uh, dus dat wil zeggen ook huurders die ontruimd worden... Nou, dat uh, proberen we via een, een organisatie vooraf te, zo te hebben dat er zo, voldoende mensen zijn om uh, onze tegenstanders te overtuigen dat ze het beter niet kunnen doen. Een uh, branden men toch een heel hier zal zijn. En hoe vaak lukt dat om een ontruiming tegen te houden? Uh, tot nu toe, bij alle ontruimingen die we gehad hebben in deze buurt, uh, hebben we een resultaat gehad van 100%. En hoe vaak uh, wordt er ontruimd? Of wordt er gepoogd dan? Uh, nou... Uh, dat dat cijfer is hier uh, aardig teruggenomen. Het, uh, het was op een gegeven moment vier tot vijf keer per week. En soms hadden we er wel vijf op een dag. Dus dat werd er uh, gewoon met een hele grote groepen door de buurt rennen. En dan steeds voor die deuren gaan staan. Je liep dus achter de deurwaarden aan. Hè? Ja. Je ging voor een pand staan, dan kwam de deurwaarde, je zag dat Overmacht was, die reed naar een ander pand en wij renden achter hem aan. Dan gingen we ook weer voor die deur staan. Ja. Hoeveel van je tijd steek je hier nou in? In uh, alles bij elkaar, in het kraken en het bezig zijn ermee? Nou, het lijkt er af en toe op dat je er uh, 24 uur op een dag mee, uh, mee bezig bent. En, dat, en die dreiging is dan ook heel groot, dus je moet wel een beetje je eigen grenzen stellen. Maar het is, het is meer dan een 40 uur gewerkweek. Heb je dan ook nog andere bezigheden? Uh, ja, nou je, je moet dus uh, zorgen dat je voor, je voor je eigen leventje dan en je hobby's wat, uh, wat, wat uurtjes vrij maakt. Maar doe jij echt iets, bijvoorbeeld studeren of werken of zo? Nee, op het moment niet. Ik heb uh, voor de zomermaanden heb ik, uh, heb ik ontslag genomen. En uh, ik heb mij nu helemaal op de kraakbeweging gestort en op onze buurt. Hoe is dat bij jou? Hoeveel tijd steek jij erin? Ongeveer hetzelfde als hij. Ja. Uh, ja, je moet inderdaad je grenzen stellen op een gegeven moment. Want anders kun je jezelf tot in het weekend door uh, met allerlei vergaderingen bezig blijven. Maar uh, je bent waarschijnlijk naar Amsterdam ooit eens gekomen om te gaan studeren, denk ik? Uh? Nee, ik had, uh, die bedoeling niet. Ik studeerde uh, op dat moment nog ergens anders. En ik woonde hier. Ik heb hier een tijd stage gelopen. Je zegt altijd alle namen behalve En ja, ik studeer uh, nu wat voor mezelf, maar niet op een of andere uh, school of universiteit. heb je daar wel tijd voor. En daar moet je tijd voor maken. Hè? Maar waar gaan we nu naartoe? Uh, we kunnen best even naar, naar, naar 53 gaan ons, uh, ja, ons archief. Ja. Yeah. Maar daar zijn ze op moment mee, uh, mee bezig. De, de buitenkant wordt, uh, wordt opgeknapt. En uh, ze zijn ook met de binnenkant van het gebouw bezig. De Amsterdamse staatsliedenbuurt in 1983. In 1995 ging Paul van der Gaag voor OVT op bezoek... in een ander krakersbolwerk, Nijmegen. Radio Rattaplan was een illegaal radiostation dat voortkwam uit de kraakbeweging. In 1995 bestond de zender 15 jaar. Rattaplan heeft bestaan tot 2001. Toen was het ineens afgelopen omdat de overheid ingreep en een medewerker er met het geld vandoor was. Paul van der Graag vanuit Nijmegen. Ja, En afgelopen vrijdag vierde Radio Rattaplan haar 15-jarig bestaan. Deze uit de kraakbeweging voortgekomen Nijmeegse piratenzender is daarmee het oudste zogenaamde vrije radiostation. De studio van Rattenplan die zit nog steeds in de kelder van een kraakband in de Nijmeegse binnenstad. Paul van der Gaag die ging erheen en ontmoette er Ben Joosten die hem een aantal opnames uit het roemruchte verleden van deze actiesender liet horen. 2.000 zeg maar, meer dan 2.000 mensen hebben voor elkaar gekregen, dat nu weer honderden mensen uh, de blokkade zich bij de blokkade kunnen voegen. Zodat uh, ja, de NED's uh, weg moeten gaan. En uh, nou ja, de zaak ligt dus weer over. Dus mensen die ons willen die zich bij ons willen voegen vannacht, laat ik dat snel doen zolang het nog kan. Ja, dit is een stukje uh, van de uitzending van Radio Rattenplan rond de ontruiming en de sloop van kraakbanden aan de Piersonstraat. Dat was een strijd tegen een parkeergarage. Er is destijds, ik geloof al 24 uur per dag, uitgezonden door Radio Rattenplan, een week lang. Ja. Uh, een jaar eerder is het allemaal begonnen met Radio Rattenplan, in 1980. Wat was de directe aanleiding om hier een, zoals dat toen heette, vrije radio te beginnen? Ben Joosten. Um, een, ik weet niet of er een echte, echt een directe aanleiding was, maar er was, bestond een behoefte bij een hele hoop mensen die bezig waren met, uh, met kraken, met anti-kernenergie uh, strijd, met anti strijd, met vrouwenstrijd, met... Uh, uh, flikkerstrijd, Noem het maar op. Om uh, in plaats van allemaal voor zichzelf in een eigen uh, straatje te werken. En uh, dan weer eens uh, pamfletjes te maken. En dan weer eens uh, dingetjes te stenzelen. Om dat eens een keertje bij elkaar te gaan gooien. En om dat uh, niet op papier te doen. Maar via de radio. Om daarmee dachten ze een beter en breder publiek te bereiken. Ja, het moest wel kraken in de eten. Dat was in die tijd uh, ja. de uitdrukkingen. En je had in Amsterdam al radio vrije keizer. Ja, precies. Het was, er was dus al gebleken dat het, dat het hielp. En met uh, ik kan me herinneren dat er uh, uh, ten tijde van uh, de Dordewaard-acties... bij de kerncentrale daar dat toen ook uh, radio in de lucht was geweest. En dat bleek dat, dat zoiets hielp om mensen bij elkaar te brengen om heel erg direct eh, mensen te kunnen oproepen... Om, een, om in actie te komen, dat soort dingen. We hoorden nu net een stukje van acties rond de Piersonstraat... maar het was natuurlijk niet altijd zo spannend op Radio Rad te Hoe klonk die radio in het begin? Uh, soms heel erg introspectief. Van, uh, introspectief? Ja, uh, uh, bijvoorbeeld uh, vrouwenprogramma's... Die gingen er dan over uh, dat vrouwen bezig waren zichzelf politiek en uh, seksueel te ontdekken. En uh, al, al dat soort dingen die wij tegenwoordig achteraf erop terugkijkend nog wel een beetje geneuzel uh, vinden. Maar een hele, hele programma's die, die, die gingen eigenlijk over het, over het uh, ontdekken van, van, van, wat, van wat men nou eigenlijk precies wilde. Discussies die men normaal uh, in de huiskamer voerde. Uh, of in het café. Die, of in het café, die, die, daar werd even een microfoon bij ja, gezet. Ja, inderdaad. Ja. Jullie zijn illegaal, jullie zijn uh, wat ook in de volksmond een radiopiraat heet, nu al 15 jaar. Uh, hebben jullie in de 15 jaar uh, veel moeilijkheden met justitie gehad of zijn jullie als actieradio eigenlijk maar een beetje met rust gelaten? Uh, het ging een beetje in, in golven. De hele periodes uh, zijn er geweest dat uh, wij werden getolereerd. Min of meer uh, officieus uh, door de gemeente. En uh, op andere momenten waren ze ineens heel erg actief om ons uh, uit, de, mm -hmm. uit, de, uit de lucht te halen. Ja. De, laatste, de laatste keer uh, was uh, in... In 90 en 91, toen zijn we in anderhalf jaar tijd iets van vijf, jaar, vijf keer uit de lucht gehaald. In het meest bekende geval was dat van het boekje De Tragiek van een geheime dienst. Waarin namen en adressen openbaar gemaakt werden van een groep PID-informanten in Nijmegen. Dat boekje is bij uitkomst verboden. Een uh, aantal boekhandels die zijn uh, uh, doorzocht en uh, gedagvaard uh, en wij werden toen ook uit de lucht gehaald. Wij hadden de dag daarvoor hadden wij in ons Actualiteitenprogramma een stuk uit het boek uh, voorgelezen. En... Ja, met name en adresse. Met name en adresse, ja inderdaad. Ja. De Binnenlandse Veiligheidsdienst benoemt verbod op het boek De tragiek van de Geheime Dienst. Daarom werd de Radiogattenplan uit de lucht gehaald en drie alternatieve boekhandels gedakvaard. Is dit democratisch Nederland? Kom daarom zaterdag 24 november om 2 uur naar het Koningsplein in Nijmegen voor de landelijke demonstratie tegen de Binnenlandse Veiligheidsdienst onder het motto Stop de Snuppelstaat. Oh Jullie zijn na, de, daarna toch eigenlijk weer snel in de lucht gekomen. Ja, dus uh, uh, eigenlijk iedere keer lukt dat uh, uh, weer. In, in dit geval lukt het juist extra goed... omdat uh, deze hele zaak, die had dus ook nogal wat publiciteit opgeleverd... Mm. en ook een heleboel goodwill. Want uh, dat, dat uh, vergeet de gemeente in zo'n geval... dat wij niet een geïsoleerde radiozender zijn... Uh, die programma's maken waar sommige mensen wel eens naar luisteren... en die sommige mensen wel eens wel leuk vinden. Maar uh, wij hebben blijkbaar uh, een, een, een hele grote groep mensen... Uh, die het niet alleen leuk vinden, maar uh, die zich ook solidair met ons uh, ja. voelen. En op het moment uh, dat wij dan... Dat soort uh, moeilijkheden kregen. Het uh, is ongelooflijk van, hoe, van hoeveel kanten in één keer de Giro-overschrijvingen binnenstromden. En de solidariteitsverklaringen en, uh, en al dat soort dingen meer. Ja. De afgelopen jaren zijn jullie eigenlijk niet meer aangepakt. Hè. Kunnen jullie gewoon vrijelijk uitzenden. Uh, tegelijkertijd zijn jullie steeds minder actieradio geworden en steeds meer muziekzender. Hoe komt dat? Uh, dus zijn er geen acties meer? Zijn er geen actievoerders meer? Die zijn er wel. Ik denk dat het, uh, ja, uh, het heeft wel een beetje te maken met een, uh, met een tendens uh, die er is. Vijftien jaar geleden toen we uh, begonnen. Toen, uh, als je een beetje in, in, die, in die actiewereld zat, dan leek je wel alsof die Adam tegenwoordig was. Alsof, alsof, alsof dat het enige was wat er aan de hand was. En uh, Dan zie je enerzijds dat uh, zo'n actiebeweging minder, minder belangrijk begint te worden in Nederland. En tegelijkertijd uh, zie je dat, dat, dat de mensen zelf van die, van die beweging... Uh, dat die uh, een, een bredere horizon krijgen. Die beginnen zich voor meer dingen te interesseren dan alleen maar voor, uh, voor actievoeren. gedurende de jaren 90 werd de aandacht voor de kraakbeweging minder het aantal kraakpanden slonk en de weerzin vanuit Den Haag groeide Voorheen genoten krakers vrij verregaande bescherming... maar in 2003 werd het eerste voorstel om kraken illegaal te maken... gedaan in de Tweede Kamer. Burgemeester Eberhard van der Laan zei in juli 2012... Amsterdam kun je geen krakerstad meer noemen. Precies 30 jaar eerder maakte Kees Gimbergen voor Villa VPRO... een overzichtsdocumentaire van twee uur over kraken in Nederland. De documentaire is in zijn geheel te beluisteren op vpro.nl... Slash radioarchief. En u hoort hierbij woord op Radio 1 een klein kwartiertje uit deze krakersgeschiedenis. De bewoners blijven in dit pand. Ten tweede, de mobiele eenheid uh, trekt zich uh, volledig terug. Ten derde, Nanda die gevangen zit voor een spuitbus, in bezit hebben van een spuitbus, moet onmiddellijk vrij. En dan uh, trekken de mensen zich hier terug en uh, de boel kan opgeruimd worden. Graag, graag, graag, maar er er een het geluid. Een tikkie met de koevoer en de die legt eruit. De overheid doet niks, dus heeft de eigenaar zijn zin. Het stond al jaren leeg en kijk nou zit er weer wat in. 你哟,來了,這個後期是。 werd de laatste 2,5 jaar verregaand geprovoceerd. Het begon allemaal in januari 1980 in Amsterdam. Op het dak van een paar kostbare herenhuizen aan de Amsterdamse Keizersgracht... stonden plotseling jongens en meisjes met bivakmutsen en helmen... gekleed in militant leer en zwaaiend met zwarte vlaggen. En eind februari was er plotseling de Vrijstaat in de Vondelstraat. Plotseling... Minister Job de Ruiter vroeg zich geschokt af... wat er toch met de jeugd in het land aan de hand was. De eerste rechters begonnen zich in het openbaar zorgen te maken... over de aantasting van de rechtsorde. Trillerige, onuitgeslapen burgemeesters bemanden de crisiscentra... en de journalisten gingen heigerig op zoek naar het brein erachter. Waar zit het bestuur van de kraakbeweging? De door moderne menswetenschappers, agogisch geschoolde jonge agenten bleken niks te hebben aan hun mensvriendelijke opstelling. Beroepspolitici keken vanuit hun parlement en hun raadhuizen machteloos toe. Verward. Zouden ze dan toch iets vergeten zijn... bij het aanleggen van deze keurig aangehakte verzorgingsstaat? Nee, echt plotseling kwam die uitbarsting niet. De oorzaken? De leegstand van 110.000 huizen. De speculatie met woningen in het hele land. De gigantische woningnood onder jongeren. Maar dat was het niet alleen. Het waren en zijn ook de jeugdwerkloosheid. De onmacht om zich eff effectief tegen vermeend of bestaand onrecht te verzetten. De moderne verveling. Ongeloof in een beschaafd burgerlijke carrièreplanning. Weerzin tegen de hypocrisie van het politieke bedrijf. Op 30 april 1970 vond de eerste nationale kraakdag plaats. Toen was het nog lief allemaal. Sinds januari 1980 wordt er overal in Nederland gekraakt. Tot in Roelof Arendsveen en het land van Heusden en Altena. Twee weken terug werd zelfs in het dorp bij Arnhem illegaal een woning bezet. De invalide is er inmiddels uitgezet. Krakers zijn junks, jonge toeristen die in Amsterdam geen geld voor een hotel hebben. Fulltime actievoerders en studenten die zich weigeren weg te laten stoppen in steenwoestijnen. Krakers zijn ook actieve mensen in wijkcomité's voor wie leegstand en speculatie schande is. Krakers zijn ook de ouders met kinderen die al jaren vergeefs bij het huisvestingsbureau aankloppen. Weglopers, mensen zonder geld en speculantenbestrijders. Kees Grimbergen maakte twee programma's over kraken tussen januari 1980 en juli 1982. Villa V-Pierrot Vervolg en 2,5 jaar geschiedenis van de kraakbeweging. Van Grote Keizer en Vondelstraat tot kraken in de regio. Van knagen aan het eigendomsrecht, een van de pijlers van die kankermaatschappij... tot het maken van je eigen subcultuurtje waarin het veilig vertoeven is. Met wiegels overkil en Polak's handige manoeuvreren. Vandaag het archief. Tweeënhalf jaar kraakgeluid. Volgende week hoe het verder zal gaan. De in Amsterdam werden in 1979 al... de vijf leegstaande panden van de grote keizer gekraakt. De multinational Ogem had ze voorlopig verkocht... aan een van de 35 bv's van de superspeculant Berens... die vette winsten rook. En toen kwam de kraakbeweging echt op. Een paar krakers begin 1980... op het dak van de zwaar gebarricadeerde grote keizer. En Wiegel staat op het punt in te grijpen. Dit, dit huis dat is uh, een deel van, uh, van de krakers de de vleesgeworden illegaliteit kun je niet zeggen wij, wij zeggen illegale nee mm. wij, wij wonen hier en we gaan ons huis niet uit dat is geen, geen bewuste illegaliteit is al bovendien de grote keizer is één facet uit een, uh, uit een veel grotere actie van krakers uh, andere mensen huurcomités, uh, buurtcomités die steeds bozer worden en, uh, je ziet het op andere punten ook de mensen worden boos en wij zijn daar één, één vorm van Grote keizer is een symbool geworden van de toegenomen, toegenomen macht van de kraakbeweging ook. Stel, hoe vinden jullie? Nou, ja? hoe, kun je, hoe kun je van macht spreken? Uh, wij wij uh, willen ons niet als uh, in, de, in het parlement of zoiets uh, nadrukkelijk profileren, dat soort dingen. Maar je kunt Bij, toch ook wijs, een macht zijn buiten het parlement? Ja. Kijk, wij hebben invloed. Bijvoorbeeld het feit dat de, dat de ontruiming uh, zolang is uitgesteld. Maar dat moet je niet onderschatten. Ik denk dat de macht van. Uh, het leger, de politie en uh, de gemeenteraad... nog altijd ontzettend veel groter is als wij. De president van de Hoge Raad, Meester Dubbing, die heeft twee weken geleden gezegd... dit is het begin van het einde van onze rechtsstaat. Als er zomaar fondsen niet worden uitgevoerd, dan uh, echt... dan kennen we het zootje aan de wil gehangen... dan heb je het ook geen zin meer om rechter te zijn. Want dan, uh, ja, dan sta ik hier voor, uh, voor Jan Lul, zit ik hier recht te spreken. Nou, dat doet hij toch al. Misschien is dit inderdaad wel het einde van een heleboel onrecht in de maatschappij. 20 februari 1980 wordt een leegstaand pand op de hoek van de Amsterdamse Vondelstraat... en de constantijn Huygensstraat gekraakt. En onmiddellijk daarna door de politie ontruimd. Koningin Juliana kondigt inmiddels aan op 30 april te zullen aftreden. Vrijdagavond, 29 februari, wordt het Vondelstraatpand van speculant Verlinde... door de krakers heroverd. De eerste grote slag. En daar komt de mobiele eenheid. Heel voorzichtig komen ze eruit. Ze zijn, ze zijn bang, er wordt met vuurwerk gegooid... Er is bijna niks meer te zien, want er ontploffen nu een hele reeks uh, rookbommen. Het is hier helemaal wit. Wordt nu met stenen gegooid. Mensen die voor de, voor de gebouwen staan worden nu in elkaar gehakt door de politie. Als slagers slaan ze erop los. Kijk eens, twee, drie, vier. Ja, ga maar door jongen, waarom zou je ook niet slaan? Hup, kloot. Nu wordt er van boven ook gevo gevochten. Er wordt nu van alles naar de politie gegooid. Nee, die trekt nu een beetje terug. De krakers, ja, er wordt nu echt gevochten. De krakers trekken terug. Nu komen er weer een hele reeks krakers aan. Nu komt er een groep krakers aan en die ontzet deze mensen. Een groep die zich om de, als een muur om de gebouwen heen hebben gevestigd. Die worden door de politie GMK gerand. De mobiele eenheid moet nu terugtrekken omdat de... Krakers geholpen worden, of tenminste de mensen die als een muur om deze gebouwen heen staan, geholpen worden door andere mensen die uh, proberen de zaak een beetje recht te trekken. Daar gaan twee busjes van de mobiele eenheid die ze terugtrekken. Daar aan de andere kant trekken de drie. Hier zijn er twee die proberen weg te komen, maar dat lukt erg slecht. Kijk en er rijden een op. Ze rijden een jongen die nog onder de auto ligt. Die 20, 30 meter onder de auto meegesleurd wordt door de politie. Dit is een schande. Hier rijden ze weer. Kijk uit, joh! Ze rijden op mensen in. Het is verschrikkelijk. En heel, oh, hier, hier wordt weer een jongen gebeten. Er is een jongen die uh, is ongeveer 20, 30 meter is uh, door... Uh... Oh, jezus Christus. Hier is nou uh, zijn agenten proberen bezig met, uh, met uh, honden, mensen uit elkaar te jagen. De, ondanks het feit dat de mobiele eenheid al teruggetrokken is. Ik denk dat die honden... Speciaal voor zijn om de, om de mensen van de auto's en van de zich treftrekkende mobiele eenheden weg te houden. Het was iets heel erg net, sorry dat ik zo schreeuwde. Maar er was een jongen die werd keihard kei aangereden. en ongeveer 20, 30 meter lag hij onder de auto en werd door meegesleurd. Dat is al twee, drie keer gebeurd. Dat is een verschrikkelijk gezicht om te zien. Voor het eerst haalt een vluchtende agent van de hondenbrigade de voorpagina's van de kranten. Zonder pet. En zijn trouwe viervoeter sleurt hem weg achtervolgd door krakers met stokken. Iedereen herinnert zich die foto. De eisen zijn simpel. Wij uh, stellen gewoon drie eisen die uh, onvoorwaardelijk ingewilligd moeten worden. Allereerst, uh, dit pand, de bewoners blijven in dit pand. Ten tweede, de mobiele eenheid uh, trekt zich uh, volledig terug. Uh, ten derde, Nanda die gevangen zit voor een spuitbus. In bezit hebben van een spuitbus moet onmiddellijk vrij. En dan uh, trekken de mensen zich hier terug en uh, de boel kan opgeruimd worden. Om het pand te verdedigen worden barricades opgericht. De sociaaldemocraten in Amsterdam komen diezelfde avond nog onderhandelen. Pelle Mug, toen nog PvdA-fractievoorzitter in de Amsterdamse Raad, stelt voor de rechter te laten beslissen. Later zal Mug politiek sneuvelen op zijn eigen huizenhandel. Wij vragen mag dat voorgelegd worden aan de rechtercommissaris. Die moet dan uitmaken of het vorige week uh, bewoond was in gebruik. Ja of nee. Jullie ja, zijn ja. andere dingen veel slimmer. Want wat zeggen jullie nou weer? De barricades worden opgeruimd en de krakers werken die niet tegen. Met dat gevolg dat de politie veel makkelijker je nee, Wel waar jongen. Dat... Wat wil, je, wat wil je met het mij? zetten dat dat gebeurt? Wat wil je met mij? zetten het dat het dat het gebeurt? Jongen, jullie flikken altijd van die kleren geëntjes en elke keer is het larmen. En de mensen zijn nog zo stom dat ze erin in ook, want het zijn nog gezellig je lul ook dat je dat nemen. En jullie klootzakken dat je eigenlijk ervoor laat gebruiken om het nog waar de mensen zijn te brengen. Gebruik zelf toch je, je toe niet verkopen, jongen. Maar ik zal het je proberen uit te leggen. Er staat, er zijn drie voorstellen die bij elkaar horen. Als jullie zeggen, nee, op... nee, het zijn van onze kant voorstellen, het zijn voorstellen, ja, in de vorm van vragen, kunnen we dat doen, gaan jullie daarmee akkoord, ja of nee? En dat is aan jullie om te beslissen of jullie dat willen, ja of nee? Betekent dat soms dat de mobiele eenheid al naar bed is? Ik weet niet wat de mobiele eenheid is. Theo, een van de kraken. Ik heb die onzin gelezen. Uh, dit is een brief die aanleiding geeft tot een grote vechtpartij, meer niet. Ik, uh, het is gewoon klinklare bedrog en uh, hetzelfde. Het gaat precies in de trant van die uh, grote circus van die raadsdebatten verder. Ik wil verkapte oorlogsverklaring. Nog geen drie dagen bestond de Vrije Staat aan de Vondelstraat. Of, zoals op een muur te lezen was, de commune van Amsterdam. Zondag overlegde minister Wiegel en burgemeester Polak op Schiphol. Maandagochtend om vijf uur wierpen de helikopters pamfletten uit. Daarin schreef Polak onder andere... de kolonne eenmaal in beweging kan niet meer gestopt worden. Ja, de rest van deze documentaire uit 1982 van Kees Grimbergen... kunt u beluisteren op vpro.nl radioarchief. Dus vpro.nl slash radioarchief. Dit is Radio 1. U bent te gast bij het programma Woord. En mocht u willen reageren op wat u allemaal hoort hier in Woord... heeft u vragen, opmerkingen of heeft u verhalen die u aan ons kwijt wilt... mail dan naar woord.vpiro.nl... woord@vpro.nl, of stuur een ouderwets ambachtelijk geschreven kaartje naar de VPRO... ter attentie van Woord, postbus 11... 1200 JC in Hilversum. Dus postbus 11 1200 JC in Hilversum. En u kunt ons ook vinden op Facebook onder de naam woord.nl. En op twitter.com slash woord.nl. Dus twitter.com slash woord.nl. Wat gaan we doen in het volgende uur? Uh, dan gaan wij... Uh, op bezoek in achterbuurten van Amerika. De moeite waard om daar even bij te blijven. Want dat zijn documentaires van Jacqueline Maris. Tot zometeen.